een Klomp met het NOS-journaal. IS heeft een video gepubliceerd waarin de terreurgroep claimt... dat het de laatste boodschap laat zien van de aanslagplegers in Parijs. Negen terroristen dreigen de landen van de anti-IS-coalitie... en vooral Frankrijk met aanslagen. De negen komen één voor één in beeld... de meeste in een woestijnachtige omgeving met een gevangene. Ook wordt in het filmpje een aantal onthoofdingen getoond... en wordt één gevangene doodgeschoten. In de vluchtelingenopvang in de voormalige koepelgevangenis in Arnhem zijn vanavond 30 tot 40 mensen onwel geworden. Het lijkt erop dat ze griep hebben. De bewoners hebben last van koorts en diarree en moeten overgeven. Ze zijn onderzocht en hebben paracetamol gekregen. Aanvankelijk dachten ze zelf aan een voedselvergiftiging. Brandweer, ambulancediensten en politie kwamen in grote getalen naar het AZC omdat er paniek was uitgebroken. De schade van de hevige sneeuwval aan de oostkust van de Verenigde Staten wordt geschat op zo'n 1 miljard euro. Ook zijn er 19 mensen om het leven gekomen, vooral door verkeersongelukken. Intussen komt het openbare leven langzaam op gang. In New York mogen auto's weer de weg op, nadat gistermiddag een reisverbod werd afgekondigd. De voormalige Israëlische president Simon Peres is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij had pijn op de borst, heeft een woord voor de bekend bekendgemaakt. Volgens Israëlische media had hij last van hartritmestoornissen. Het is niet duidelijk hoe de 92-jarige oud-staatsman eraan toe is. Tien dagen geleden belandde hij in het ziekenhuis met een lichte hartaanval. In Heerenveen is Sir Jan Blokhuizen voor het eerst Nederlands kampioen allround geworden. Blokhuizen won de 5000 meter, hij werd tweede op de 500 meter, de 1500 meter en op de slotafstand de 10 kilometer. Bij de vrouwen won Antoinette Jong het Nederlands kampioenschap allround. Het is ook voor haar de eerste keer dat ze de titel wint. Het weer vanavond en vannacht, plaatselijk mist. Morgen droog en af en toe zon. Het is dan met 10 tot 12 graden zeer zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 en toen konden ze voor minder dan de helft van het oorspronkelijke bouwplan... op hetzelfde perceeltje in de Metzgerstraat... dus die synagoge bouwen. En die bouw ging snel. Drie, vier maanden stond ja, het gebouw. Ja, dat verbaasde me, en... ja. Nou, toen had Sandvoort dus zijn eigen synagoge. En dan krijg je daarna dus ja, toch ook wel een erg grappige getouwtrek... dat die Sandvoortse uh, joden worden steeds mondiger en steeds zelfbewuster. En die zeggen, ja, die synagoge is van die badgasten die hier een paar keer per jaar komen...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 Is voor mij wel een voorganger met een grote V, als ik aan het Ja, okay. goed voorbeeld. Uh. Ja, en volhouden. Ja. En um, ja, denk je ook dat. Eén uh... uh, ding zeggen ja, over natuurlijk ja, ja, één ding zeggen over die. Ja. Uh, nou ja, want het, het, was, het was een beetje, denk je nou, zo'n voorganger. Veel mensen denken voorgang is een beetje een luisbaan. Wat moet je nou helemaal doen?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 Heb je dat zo kunnen ontdekken? Of... Ja, ik vind dat een hele mooie vraag. Uh, en dat geeft me ook de gelegenheid om uh, op een aantal plekken in Zandvoort even aan te stippen. Uh, je had natuurlijk uh, de Clara uh, ziekenhuis. Ja. Het, Clara, het ziekenhuis van de Clara-stichting, waar uh, ja. kinderen uit de stad dus uh, ja, een aantal maanden kwamen om van hun tvc af te komen. En dat was een volledig Joods gebeuren.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 Ja, moet leiden tot een end leusdoening, ja. dat, dat dat het probleem van even eindelijk eens een keer opgelost wordt en dan voelen ik mij natuurlijk ook schuldig als christelijk theoloog, dat ja. ik denk van ja als ik Luther lees of ja. Augustinus, of ik hoor ja. andere getuigenissen van zeg maar leidende christenen over de joodse gemeenschap uh, in ja. Europa, dan is dat natuurlijk wat Hitler bedacht heeft, dat, dat was ook niet al, lang al niet nieuw. die kon zo putten uit allerlei bronnen uit de tijden voor hem. Ja, natuurlijk, ja.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 Natuurlijk vergelijkbaar in de conclusies dat Scheveningen net zo'n soort plaats was als Zandvoort, nog veel uitgebreider trouwens, omdat er ook nog veel langere tijd al ja. eerste mensen kwamen. Maar dat het dus dat, dat verhaal, maar dat, dat het hele verhaal verteld wordt, en niet alleen maar van de ondergang. En de, de, de, dat is natuurlijk het verhaal wat we verplicht zijn om ook te vertellen, maar dat is niet het enige verhaal.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 voor de holocaust overlevenden... dus de mensen die nog de oorlog hebben overleefd... maar eigenlijk heel arm zijn daar. En uh, ja, hun, hun onderhoud wordt zeg maar bekostigd... door onder andere de inkomsten van uh, dit orkest... waarbij de muzici zeg maar vrijwillig die uh, concerten geven. En dat geldt voor hun inzamelen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Maar ik sprak bijvoorbeeld ook wel eens... een uh,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 Ingezien of toege uh, ja, dat, dat, dat ook oorlogsschade was. En dat was dus wie de goed machung, in die zin dat dus uh, nou ja, een, een, een som geld tegenover een stuk verwoesting uh, in, in Zandvoort stond. Maar dat is toch maar heel schraal als je vergelijkt uh, wat er hier te komen aan, aan, aan Joodse bezit uh, in Zandvoort uh, was. En ik, ik vrees eigenlijk dat het op veel plaatsen gegaan is, zoals op andere plaatsen in Nederland, dat er gewoon stilaan.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 Uh, en uh, nog een aantal individuen uh, die met, uh, nou, met alle middelen zou ik maar zeggen die je nodig hebt om zo'n boek te kunnen schrijven dus ik, heb, ik voel ook een soort uh, schrijversploeg in ieder geval en een aantal mensen die heel erg vanuit Zandvoort ook uh, dat gesteund hebben ja. en dat ik ook de gelegenheid krijg om in de Klink bijvoorbeeld heb ik nu drie uh, grote artikelen oh, uh, over Jans ja. uh, Zandvoort ja. en het boek uh, ligt ook gewoon bij de Bruna van Zandvoort en dat vind ja. ik ook gewoon mooi om nog even te zeggen ja, ja, dat, dat is ja. Uh, heel goed. Dat is ook daar te verkrijgen, maar dat is wel zo makkelijk. Daar hebben wij het ook gekocht. Ja. <laughs> Dankjewel, hè? Dat is Graag gedaan.